11 Uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Horen is striptekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend door zijn sportkarikaturen in de uitzendingen van Studio Sport. en door Appi Happy, een dagelijkse voetbalstrip in een aantal kranten. In 2007 was er vanwege zijn 80 e verjaardag een overzicht tentoonstelling van zijn werk in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Dick Bruinestein is 84 jaar geworden.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 Het themapark Aviodroom heeft op de eerste dag na de heropening ruim duizend bezoekers getrokken. Volgens een woordvoerder van het luchtvaartpark was de opkomst boven verwachting. De bezoekersaantallen van Aviodroom in Lelystad vielen de laatste jaren erg tegen. In november ging het park failliet. Vorige maand kreeg Aviodroom een nieuwe eigenaar die ruim 5 miljoen in het park investeert. Het park hoopt op 180.000 bezoekers per jaar.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 Sarkozy heeft al meerdere malen ontkend dat hij geld heeft gekregen van Gaddafi's regime. Tennister Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi in het Marokkaanse fest gewonnen. Het is voor het eerst in zes jaar dat een Nederlandse zo'n toernooi heeft gewonnen. De twintigjarige Bertens was in de finale te sterk voor de Spaanse Laura Paustio. Ze won met 7-5, 6-0. Kiki Bertens had tot dit toernooi nog nooit een WTA-duel gewonnen. De laatste Nederlandse die zo'n toernooi won, won was Michaela Krajicek in 2006. Ereveen heeft nog steeds uitzicht op plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. De Friese wonnen met 4-2 van Heracles en staan nu gedeeld tweede met AZ en Feyenoord. Ereveen heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Vitesse heeft zich verzekerd van de playoffs. De club uit Arnhem won met 3-2 van Excelsior. Utrecht verloor thuis met 3-1 van Nac en VVV Venlo won met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer, bewolkt en af en toe regen. Morgen vooral smiddags buien, het wordt zo'n 16 graden. Op Koninginnedag droog met bewolking en af en toe zon. Aan het einde van de middag vanuit het zuiden regen, het wordt dan een graad of 19. Tot zover het NOS-journaal. Aan we Verkeersinformatie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Drie kilometer door een ongeluk.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 Creatieve technologie. Pertinente vragen zonder zagen. Zeg Bart, Ja, waarom werken die machines van Stiel zo goed? Kijk John, je kan zo'n machine het best vergelijken met een tapbiertje. Oh ja? ja? Het ene glas is nog niet leeg of het volgende is alweer volgeladen. Nou, mijn glas is leeg. Mijn ook. Dus laat nog nou maar eens vol. Stiel, sterk werk. De aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk.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 Bij Carglass hebben we al tienduizenden automobilisten blij gemaakt met gratis ruitenwissers. Wilt u ook gratis ruitenwissers? Dan heeft u tot en met 30 april om een afspraak te maken voor een sterreparatie of ruitenvervanging. Nog drie dagen dus. Bel nu 088-0406-406. Gratis ruitenwissers. Dat laat je toch niet liggen. Carglass repareert. Carglass vervangt.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 Buiten is het 8 graden. Binnen zit Max van Bezel. De situatie op het Iberisch Schiereiland. Lange rijen werklozen voor de deur van de sociale dienst. 24% van de bevolking die zonder baan zit. Mensen die hun huis uit moeten omdat ze de hypotheek niet kunnen aflossen. Banken die definitief kopje onder dreigen te gaan. Daar krijg ik het nou Spaans benauwd van. Goedenavond en welkom bij de zaterdagaflevering van Het Oog. De Tweede Kamerverkiezingen naderen, u weet het, dus zijn de politieke junkies terug bij Het Oog. We hebben een nieuw team samengesteld van politici en commentatoren... die de komende maanden voor u en ons de campagne gaan volgen. En straks onthullen we de namen. Elk jaar rond deze tijd denk je, nu zullen we alle spannende verhalen over de Tweede Wereldoorlog toch wel gehoord hebben. Maar elk jaar verschijnen er ook nieuwe. Straks oud artis directeur Maarten Frankenhuis die een boek schreef over de dienstweigeraars en Joodse vluchtelingen die in het dierenpark waren ondergedoken. Bericht uit de tijd dat de mens de mens een wolf was. Om vijf voor twaalf weer een aflevering van het Koninginnedag Sportjournaal cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers over het ringsteken. En de muziek vanavond staat ook in het teken van Koning in de Dag. Koningshuiskenners over de favorieten van Bijnam Prins Bernhard, Meester Pieter van Vollehoven en Kroonprins Willem-Alexander. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 28 april. Ja, de zaterdag wordt door veel nieuwsrubrieken gebruikt om eigen onderzoek te publiceren. Ook vandaag dus, zo concludeert RTL Nieuws dat ziekenhuizen lang niet alle verdachte sterfgevallen melden. Neem het jaar 2009. Toen werden bij de inspectie voor de gezondheidszorg ruim 240 gevallen gemeld, terwijl normaal elk jaar bijna 2000. Duizend patiënten overlijden door een fout. Nou, daar zit nogal een discrepantie tussen, maar de inspectie heeft een verklaring. Er zijn prikkels om het geheim te houden. Want voordat je het weet heb je het openbaar ministerie aan je broek of de tuchtrechter. Kan zijn, zeggen ze bij de Vereniging van Ziekenhuizen. Maar dat is niet de bedoeling. Maar ik denk ook dat aan de andere kant de, de plicht is uh, gewoon om toch te melden, om na de onderzoek te doen... en de kans op leren eigenlijk toch volop te benutten. En het NOS-journaal had ook een scoop, namelijk dat steeds meer mensen die een huis erven daardoor in financiële problemen komen. Maar Ook uit de eigen eh, praktijk van onze notariskantoren, daar is de schatting ongeveer 25 toename van schulden in de erfenis. Deze notaris vindt dat in deze crisistijd nabestaanden een erfenis niet zonder meer moeten accepteren. Ze blijven langer met dat huis zitten, maar de lasten gaan door. Die hypotheekruimte moet betaald worden. Je vaste lasten, onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, gaswater, licht. De peilingen bezig zijn al op. De PvdA is verdeeld over het optreden van fractievoorzitter Diederik Samson... tijdens het sluiten van het wandelgangenakkoord. Die verdeeldheid was vandaag ook te merken tijdens een PvdA-vergadering in Utrecht. Nou, hij had mee moeten doen. Ik denk dat hij het mee heeft gedaan. Hij heeft niet gedraaid, hij heeft zijn eigen verhaal gehouden... en waar we voor allemaal voor staan. Samsung blijft erbij dat hij er goed aan heeft gedaan... om het akkoord niet te ondertekenen. Een akkoord dat notabene minder offers vraagt van de hoge inkomens... dan het rechtse katshuisakkoord. Maar verwacht dan niet dat de Partij van de Arbeid tekent... bij een kruisje van het akkoord dat rechts afslaat. Mysterieuze ontwikkelingen in de Chinese Volksrepubliek. De blinde dissident Chen Guangcheng wist te ontkomen aan zijn huisarrest. Of zoals CNN meldde... We beginnen met een fascinerende story uit China. Een mysterie, really. Chen Guangcheng, the blind human rights activist... who somehow got past guards and escaped from house arrest this week. <laughs> ja, het lijkt me een sprookje. Een bevriende activist zegt dat Chen naar de Amerikaanse ambassade in Peking is gevlucht. A friend says Chen is now at the US embassy in Beijing. American and Chinese officials aren't commenting... but if it's true, it could present US diplomats with a difficult dilemma. Wat kunnen onze Amerikaanse collega's toch prachtig ronkend presenteren? Dan sporttekenaar Dick Bruinestein, die vandaag is overleden. Hij werd 84. Bruinestein was bekend van zijn sportcaricaturen in Studio Sport en van Appie Happy, zijn dagelijkse voetbalstrip. In een uitzending van Tede Jack haalt Bruinestein in 2010 herinneringen op aan de leraar die zijn tekentalent onderkende. En de leraar heette Selderbeek en die. Uh, liep dan door de klas en die gaf dan aanwijzingen aan die kinderen... en die keek dan zo en die komt bij mij in de buurt... en die sprak toen de <lacht> vergeten woorden... teken jij maar wat je wil. Dat was nieuws vandaag op Radio tv En wie wel eens op het vliegveld Heathrow bij Londen is geweest... weet dat je daar af en toe lang moet wachten. Maar de afgelopen week sloeg alles. Correspondent Anne Sane in Londen. Wat is precies het probleem op Heathrow? Ja, zoals je al zei, afgelopen maand stonden passagiers geregeld urenlang in de rij op, op de paspoortcontrole op Heathrow te wachten. En dat kwam gisteravond inderdaad tot een hoogtepunt. Passagiers van binnen Europa stonden ruim een uur te wachten. En passagiers die van buiten de EU kwamen stonden meer dan drie uur in de rij. Uh, en een van die passagiers was uh, Downing Streets voormalig hoofd van communicatie. Hij stond ook in een van die rijen. En hij twitterde, als dit een gemiddelde rij is op een donderdagavond... dan moeten de Olympische atleten overwegen snel op deze kant op te komen. Is het uh, omdat ze de paspoorten gewoon te grondig controleren... of omdat er te weinig douaniers zijn? Nou, dat, is, uh, ja, dat, dat klopt inderdaad. Het lijkt een personeelstekort te zijn. En uh, de reden daarvan is dat eind vorig jaar... ...honderdduizenden mensen zonder behoorlijke controle Groot-Brittannië binnen zijn gekomen. Uh, de minister van uh, Binnenlandse Zaken, Theresa May, werd daarover aangevallen. Zij ontsloeg daarop de toenmalige uh, hoofd van uh, de douane. En om te voorkomen dat zoiets nog eens zou gebeuren... ...heeft zij het onoverzichtelijke management van de grenspolitie uh, aangepakt... ...en de douane in twee gesplitst. Nu is er een afdeling van de douane die de grenzen aan land en in de haven... Bewaakt en een aparte douane voor de luchtvaart. En die zeggen nu dus... door deze splitsing hebben wij veel te weinig personeel... om al die rijen aan te kunnen. Komt het allemaal goed voordat de Spelen beginnen, denk je? Ja, nou, dat is een uh, moeilijke kwestie. Dat is nog maar de vraag. Want om de wachtrijen aan te pakken... zullen er of de controles inderdaad, zo zijn minder strikt moeten zijn... en dat kan niet, want tijdens de Olympische Spelen... zal de veiligheid en bewaking boven alles gaan of er zal meer personeel moeten worden ingezet. En op dit moment lijken ze het dus gewoon niet aan te kunnen. Nou, uh, na die lange rij op Heathrow afgelopen week... zal de minister van Immigratie, Damian Green... Uh, binnenkort uh, over deze kwestie worden ondervraagd in het lagerhuis. Maar het hoofd van de luchtvaartdouane, uh, Brian Moore... die uh, zegt alles onder controle te hebben. Die ziet het allemaal niet zo zwaar in. De Rooster zegt, die zijn zo ingedeeld... dat er genoeg uh, douaniers aan het werk zijn tijdens te spelen. Uh, ik geloof dat uh, Londen een stuk of vijf vliegvelden heeft... Spelen die problemen daar ook, of is het echt alleen Heathrow? Nou, Heathrow is uh, officieel het uh, Olympische Spelenvliegveld. Um, dus, dus zij zullen de meeste uh, rijen voor een of bezoekers voor een kiezer krijgen. En, de... en dat ja. is natuurlijk een probleem, want uh, um, op, als de rijen langer dan 25 minuten duren... zal uh, Groot-Brittannië een deuk in zijn imago oplopen, zo vrezen politici. Dus de, rep de reputatie van Groot-Brittannië staat op het spel. Dat is niet niks. Anne Saanen vanuit Londen over het gekkenhuis dat Heathrow heet. Ik zei het al, ter gelegenheid van Koning de Dag Maandag... draaien we vanavond de lievelingsmuziek van de leden van de koninklijke familie. Allereerst zoek ik contact met Volkskrant-redacteur Remco Meijer... want die schreef samen met zijn collega Jan Hoedeman... het boek Willem IV over de kroonprins. En Remco, heb je enig idee van welke muziek Willem-Alexander houdt? Ja, ik heb enig idee. Hij houdt minder van de klassieke muziek uh, zoals zijn ouders uh, deden en doen. Hij is meer van de rock en de pop. We hebben hem ooit gezien uh, in het stadion bij René Vroger. En we hebben hem ook ooit gezien bij de uh, Rolling Stones in Paradiso. Uh, toen die daar hun uh, uh, kleine clubtour deden, waar ook een mooie cd van is gemaakt. Dus uh, we weten dat hij van rock en pop houdt. En dat heeft hij ooit zelf ook bevestigd in een interview... door te zeggen dat U2 en Coldplay tot zijn favoriete muziekgroepen horen. Je weet uh, alles ook over zijn opvoeding, Remco. Hebben zijn ouders nooit geprobeerd... hem liefde voor klassieke muziek bij te brengen? Oh ja, die is er ook wel degelijk. Ze hebben het, ze hebben het geprobeerd en ook wel met enig succes. Want uh, Prinses Maxima is beschermvrouwen van het Concertgebouworkest En uh, ze gaan ook zeker naar klassieke concerten. Maar de persoonlijke voorkeur van Willem-Alexander is toch echt rock and pop. en pop. is de persoonlijke voorkeur van Maxima ook bekend? Die kun je afleiden uit uh, openbare optredens, denk ik. Uh, lekker dansen, uit je bol gaan... en tegelijkertijd van klassieke muziek houden... zoals uh, veel mensen van onze generatie, zeg ik dan maar even. Max, sorry. Uh, eclectisch. Dus je kunt van, van, van beide kanten uh, eten... Dus dat ze vooral van tango's houdt is een mythe? Nee, eh, tango kan, klassiek kan. Eh, en gewoon disco, pop, rock kan ook. Ze is een kind van haar tijd. Een kind van ons aller tijd. Remco, wat zullen we draaien voor Willem de Vierde? Nou, ik aarzelde tussen U2 en uh, Coldplay. En dan moet toch de doorslag geven: uh, Viva la vida van Coldplay met in gedachten het clipje van Anto Cor Corbijn, waarin uh, de zanger van Coldplay als een koning gekroond door Den Haag schrijft en over het strand loopt hier in Scheveningen. Dat kan niet anders dan Willem-Alexander zeer hebben aangesproken. Listen is the crap. Sound van Volkskrant redacteur daar draaiden we voor prins Willem-Alexander. Viva la vida van Coldplay. Nou, verkiezingen dus op 12 september. En dus is het weer tijd om een oogteam samen te stellen... dat de campagnes van de verschillende partijen gaat volgen. Vanavond de aftrap met vier van de vijf leden van het nieuwe team. Want Jans Schinkelshoek, voormalig CDA Tweede Kamerlid... die de P van de avond gaat volgen, is nog op vakantie. Maar de andere vier zijn er wel. En ik ga ze nu aan u voorstellen. VVD-prominent en oud-minister van Milieu Ed Nijpels. Goedenavond. Goedemorgen, meneer Van Wezel. U heeft uh, ons beloofd om de komende maanden de SP in de gaten te houden. Ja, dat vind ik wel een uh, voor de hand liggende combinatie eigenlijk, hè? Ja, ja precies. Je moet, uh, extreme extremen moeten zich af en toe bij elkaar verzoenen. Nee, nee ik vind het uh, buitengewoon interessant, de SP... omdat uh, ja, van alle oppositiepartijen is de SP toch de enige echte oppositiepartij. Zorgeloos uh, gaan ze er tegenaan. En dat maakt het spannend uh, om te volgen. Vooral omdat roer uh, natuurlijk toch een, uh, ook een fenomeen op zich is. Nou, dan gaan we naar een uh, oude getrouwe van ons, want die volgde bij de vorige verkiezingen in 2010 ook al een partij, namelijk dezelfde partij, namelijk de PVV, voor ons. Voormalig PvdA-Kamerlid en wethouder van Amsterdam, Rob Oudkijk. Heeft u er net zo'n zin in als uh, in 2010? Ja, ik heb er wel net zo'n zin in, maar ik um, ben een stuk pessimistischer dan twee jaar geleden als het gaat om de kansen van de PVV. Ach jee, denkt u dat ze iets fout doen? Nou, als het iets was, dan uh, waren we snel uitgepraat. De campagne is niet echt goed begonnen, om het eens eufemistisch te zeggen. Kom er zo op terug. Nieuw is in ons team is Seida Sitalsing, columnist van de Volkskrant. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En u heeft beloofd de VVD voor ons uh, te volgen. Nou, dat is een partij die uh, bekend staat om zijn uh, gezellige bijeenkomsten. Be Bent u een geoefend bierdrinker? Nou, niet zo geoefend. Maar bij de, bij de VVD is het inderdaad altijd gezellig. En Rutte is een topcampaigner, dus dat wordt erg leuk. En ook weer een gouden oude redacteur van NRC Handelsblad, Elspet Etty. Net als bij de vorige verkiezingen volgt zij voor ons het CDA. Ook goedenavond mevrouw Etty. Um, hallo Max. Uh, ja, nou ja, het uh, CDA is natuurlijk ontzettend spannend nu. En uh, Harzma Buma is, dacht ik altijd, niet echt een topcampaigner zoals Rutte. Maar hij blijkt toch onverwachte kanten te hebben. Ja, want misschien is dat wel de juiste man op de juiste plek, hè? Ik heb het vermoeden, ja. Dus ik ga het met heel veel interesse volgen. Wat heeft hij? Want hij stond uh, tot nu toe... Uh, bekend als niet al te charismatisch... en zeker niet media -geniek. Ja, ik vind het zo interessant. Hij, hij, hij stond eigenlijk bekend... of althans, hij viel eigenlijk nauwelijks op. Hè. Het was een hele flitsen, onopvallende... beetje boekhouderachtige man. En... Nu, die, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk ook anderhalf jaar, heeft hij toch uh, die PVV uh, uh, gedoogd, hè, zal ik maar zeggen. Daar is hij gewoon in meegegaan en al die strapatsen van de PVV heeft hij ook gesteund. Uh, maar ja, zoals hij daar in dat kamerdebat stond, er was echt de last van de man afgevallen. En hij stond daar echt te triomferen en we zagen een hele andere Buma daar staan. Denkt u dat er nog andere kandidaten kunnen komen? Een Jan Kees de Jager, een uh, Lisbeth Spies of, of wordt het gewoon Buma? Nou, ik denk dat hij de steun van de CDA-top heeft hè, na dat debat. Dat is wel volkomen duidelijk. Ook al zijn er een aantal anderen zoals, niet echt meer de CDA-top... maar mensen als Hiers Balin en Klink... die vinden dat hij toch te veel besmet is door dat hele PVV-gedoe. Uh, maar nou ja, ik denk dat, dat, ik denk dat hij het wordt. En ik hoop voor hem dat er nog een paar uh, uh, geduchte tegenkandidaten komen. Want anders is het natuurlijk een verkiezing van niks... Maar uh, Jan Kirstenjager denk ik niet. Die houden ze gewoon natuurlijk in de reserve om... Uh om minister te worden. We zetten hoorden. in op Buma, mevrouw Etty. Wat zeg je? We zetten in op Buma. We zetten in op Buma, zeker. Dan, dan even ja. de inhoud, even de strategie. Wat zou u aanraden? Want ja, je hebt dus het CDA dat anderhalf jaar de gedoogsteun van de PVV heeft gehad. En je hebt het CDA van de afgelopen week die juist heel erg bevrijd reageert op dat die gedoogsteun er niet meer is. Wat voor thema's zou u, zou u aanraden voor deze campagne? Nou, ik zou hem zeker aanraden om een sympathieke uh, campagne te voeren. Dus geen en, uh, aan hatelijkheden. En. Uh, nou ja, uh, uh, heel erg te hameren op de dingen die zij nu in ieder geval hebben binnengesleept. Hè? En uh, ze hebben, uh, nou, die ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, die, die hebben ze dus dat is teruggedraaid. Hè? Dat hele belangrijke symbolische punt. Dus ik zou, ik zou daar heel erg uh, nadruk op. Uh, ...opleggen als ik, uh, als ik hun was. Maar, maar, maar Elsbet is natuurlijk wel zo... We het teruggedraaid. Ja, het is natuurlijk wel zo dat het niet is teruggedraaid... ...dankzij het CDA... ...maar dankzij uh, de Koenerscoolitie. Jawel, maar daar zitten zij triomferend bij. En uh, nou ja, hun, uh, Jan Kees heeft natuurlijk zich geweldig uitgesloofd... ...als, uh, hoe noemen ze dat, begrotingsinformateur... Possiel Damoer. Dus, ja, dus ik, uh, ik, ik denk dat ze inderdaad op die punten die dus nu teruggedraaid zijn. En dat ze, he, Het was natuurlijk toch voornamelijk een VVD. Uh, ze moeten uh, naar links. Nou, radicale midden. Ik denk dat het hele oh, oh. idee van radicale midden, waar niemand een touw aan kan vastknopen natuurlijk. Uh, wat is dat nou een godsnaam, met radicale midden. Maar ik denk dat hij daar wel op, op, op aan moet sturen. Dus een sympathieke campagne. En zij zijn de rentmeesters. En ja, wat hun echt hun, hun, hun op het lijf gesneden, hoe noem je dat, rol is. Dat zij dus gewoon Nederland redden eigenlijk. We gaan het zien. Maar eerst gaan we even kijken naar de kansen van de VVD. Met Sheida Citalsing van de Volkskant. Uh, ja, alle kranten ja, hebben nogal pogingen gedaan. Uh, uh, ja, een beetje te lachen om premier Rutte. Hè? Premier glimlach en premier nonchalance. Uh, en hij keek de andere kant op. Maar ja, als je nou de peilingen ziet. heeft Rutte totaal geen last uh, van al die kritiek. Want de VVD staat. Tegen de 40 zetels nu. Hoe verklaart u dat, mevrouw Stitalsie? Precies, ja. Nou ja, het is die beroemde teflonlaag die Rutte heeft: um, dat odium van uh, katshuisonderhandelingen uit je handen laten flikkeren, uh, van anderhalf jaar lang met de PVV en kanjarneren en wegkijken. Dat op een of andere manier kleeft dat niet aan hem. En um, dat. Uh, en wat, wat je ziet deze week is dat hij ook precies de goede toon weer wist te treffen. Demoed, afstand, geen pretenties. Um, ik, ik sta hier nu even aan de, aan de kant. En uh, hij heeft um, het enorme geluk gehad dat hij gered is door die Koenders coalitie en Nu heeft hij zomaar, van een demissionair kabinet, heeft hij zomaar weer een kabinet wat ontzettend aan de slag moet. En hij heeft hele goede bewindslieden zoals uh, Edith Schipper, Henk Kamp... dat ja. zijn ministers die weten gewoon resultaten te boeken... Uh, tegen alles in. Uh, daar gaat hij enorm goed campagne mee kunnen voeren... van kijk, toch wat bereikt. Uh, het maar, het, het maar glijdt toch, van hem af. Toch verbaast het mij, van je hebt deze week gezien... dat niet uh, de premier, maar minister jan Kees de Jager... we hadden het al net over hem... echt uh, de, de hoofdrol speelde... de... de, de uh, hoe, hoe noemde u het uh, daarnet, meneer Nijpels? Postillon d'amour. Ja. Ja. Uh, ja, en toch straalt het af op Rutte. Dat is toch het geheim? Het geheim van Rutte is dat hij altijd zijn goede humeur weet te bewaren. Dat hij nou, sociaal enorm vaardig is. En ja, je zou het opportunistisch kunnen noemen. Hij weet precies op welk paard hij moet wedden. En, uh, nou, eerst was dat groen rechts, toen was het wilders vooruit. En nu is het weer een hup coalitie hij, hij weet op het juiste moment uh, uh, zich uh, ja, bij de juiste groep... Uh, aan te sluiten en dat doet hij met een uitstekend humeur, twee duimen omhoog en iedereen denkt: nou, dat is het altijd zo geweest. Is. Dus de VVD zit op roze, of zijn er toch valkuilen voor uh, Mark Rutte? Er zijn wel veel valkuilen. Kijk, dat, dat pakket wat nu is afgesproken, dat moet niet mislukken, want dan heeft hij twee keer iets uit zijn handen laten vallen. Dus hij moet die komende weken moet dat allemaal redelijk zonder kleerscheuren. Um, allemaal uitgevoerd of deels uitgevoerd kunnen worden. En er zitten natuurlijk allerlei bommetjes in. Dingen die nog niet zijn uitgewerkt. Dingen waar we ze nog flinke ruzie over gaan krijgen. En een ander ding is... Ja, er zitten forse lastenverzwaringen in dat pakket. En dat is natuurlijk niet iets waar een vvd achterban nou heel erg van houdt. Dus er zitten ook valkuilen in dat pakket... waar hij zich nu aan gecommitteerd heeft. Maar goed, als zijn uh, bewindslieden dat de komende weken... gewoon redelijk goed... Thuis weten te brengen of half thuis, want dat pakket is natuurlijk nog niet uh, uit klaar. Zullen we het even van het Nijpels, uh, wat hier zelf een oud VVD-leider voorlegt, als, als de VVD-achterban erachter komt, hoeveel lastenverhoging in dat pakket zit? Sch schrikken ze dan uh, <lacht> erg, meneer Nijpels? Nou, ze zullen even schrikken, maar de VVD-achterban is uh, snel bereid om een compromis te sluiten. Het is natuurlijk zo dat de VVD een aantal dingen moet slikken en het kabinet uh, heeft toch met inhoudelijk een beetje. Een, een stap naar het midden, een stap naar links uh, gezet. Uh, maar ik denk dat uh, Rutte dat uh, ook uitstekend kan verkopen. Dat we moeten luisteren. Uh, waar het om gaat is dat we echte hervormingen uh, gaan doorvoeren. En daarvoor hebben we een bepaalde prijs uh, moeten betalen. Uh, en hij kan dat inderdaad, zoals mevrouw Citals zegt, hij kan dat als geen ander ook uh, goed uitleggen. Dus ik zie dat redelijk optimistisch uh, tegemoet. Gaan we naar de PVV? Naar PVV Watcher Rob Oudkerk. Ja, u zei het daarnet al in uw uh, introductie, meneer Oudkerk. Een ongelukkige start van deze Tweede Kamer campagne. Wat, wat, laten we even op een rijtje zetten wat uh, Geert Wilders de afgelopen week verkeerd en wat hij goed heeft gedaan. Nou, dat laatste zijn we snel mee klaar. Het gaat uh, met name om het eerste. En dat is echt nieuw hoor, uh, voor Geert. Want hij heeft niet veel fouten gemaakt. Uh, als je het in ieder geval vanuit de PVV-kant bekijkt. Maar hij heeft natuurlijk zaterdag de kans laten missen... om zelf Mr. Kunduz te worden. En te zeggen, luister eens, ik neem verantwoordelijkheid. He, dat is nog maar een week geleden. Ik neem verantwoordelijkheid om samen met CDA en VVD... dit moordpakket, want dat is natuurlijk een vreselijk pakket... toch uiteindelijk voor te leggen. Want ik vind het nationale belang, maar dat is ook nationaal belang... toch belangrijker dan al mijn bezwaren. Hij had daar, denk ik... Um, heel veel sympathie van ook niet-PVV-stemmers mee kunnen krijgen... omdat ze zouden denken, hé, hey, hij is niet altijd alleen maar tegen... maar hij is ook een keer voor. Nou, toen kwam het Kamerdebat dinsdagavond. Dat was... Um, ja, ik was echt verbijsterd. Ik heb hem in twee jaar nooit zo gezien. Uh, stil, angstig... Um, Slecht uit zijn woorden komend. Uh, geen kwinkslagen. Uh, hij maakte eigenlijk helemaal geen politiek. En dat was voor het eerst sinds twee jaar. En donderdag was hij wel weer de oude Wilders. Met uh, allerlei FC Koenders en met allerlei ja. one-liners. Maar... Er toch sterke teksten donderdag? Ja, dat vond ik dus niet. Oh. Het rare is dat ik het gevoel had... Nou, hij dat de ik, lachers op zijn hand in de tweede Hij de lachers op zijn hand. En dat heeft hij al twee jaar. Maar ik denk dat iedereen die daarnaar keek... Dat, dat, dat hoorde je ook een beetje de dagen daarna. Dacht van ja, maar dit weten we nu allemaal wel. We hmm. weten dat je goede one-liners hebt en we weten wat je wil. En we weten dat je 12 september wil gebruiken als een soort referendum voor of tegen Europa. Maar wanneer kom je nou zelf met iets? En ik, ik denk, maar op, ik Ja tuurlijk, Elspethetti. Hoe verklaar je dit alles bij Wilders? Uh, is, is een, heeft hij iets uit zijn handen laten vallen? Of is het opzet geweest uh, van, van het begin af aan eigenlijk? Of heeft hij inderdaad... Uh, problemen in zijn fractie of in zijn partij. Nou, dat laatste heeft hij natuurlijk zeker. H hij hij oh, is, is toch een soort Steve Jobs, uh, uh, kruising tussen Steve Jobs en, en, en Johan Kruijf. Hm. Dat alles om hem heen um, ja, omvalt, kapot gaat, um, uh, terwijl hij het misschien wel goed bedoelt. Maar belangrijker is, denk ik, dat hij. Onvoldoende heeft ingeschat dat hij zaterdag, vorige week zaterdag, een ja. enorme kans had. En ik denk dat hij de volgende ochtend net zo wakker is geworden. als Diederik Samsom afgelopen vrijdagochtend. Namelijk shit. Uh, ik heb het niet goed ingeschat. Dus ik denk niet dat Apple eraf gelijk gekregen heeft. Met, het, uh, met zijn uitspraak van op een gegeven moment. staan jullie gewoon voor gek met, uh, met Wilders. Want dan, uh, dan laat ja, hij alles ja. vallen. Nou, dat ik, ik ik het niet zoals ook. ook. Ja, Rob, Rob, Rob ja. is het niet zo dat uh, Wilders eigenlijk voorkomen onvoorspelbaar is? En dat wij proberen de Haagse logica op uh, Wilders <laughs> toe te passen. Maar die man voldoet op geen enkele manier aan, aan de wetten van de, de politieke logica, zoals wij die bestaan. Mevrouw Citalsing, zullen we het u ook even vragen? Wat, wat heeft Wilders goed gedaan? Laten we het even positief benaderen. Nou ja, wat Wilders misschien goed heeft gedaan is... hij is nu weer helemaal de outsider. Die man is al 100 jaar insider, maar hij weet altijd weer te doen... alsof hij de outsider is. En dat is hij nu weer. Hij is, uh, um, hij is met zijn anti-Europa-standpunt gaat hij denk ik heel veel mensen meekrijgen. Ja. En hij kan zich nu weer helemaal um, opwerpen als degene die zegt... Ja, ik doe niet mee met al die Haagse spelletjes. Rob Oudkijk, uh, een probleem voor uh, Wilders lijkt me dat hij ja, sinds, sinds kort dus opneemt voor de AOW'ers en de lager ja. betaalde. Maar ja, dat doen de SP en de P van de A ja. ook al. Ho, hoe moet hij zich onderscheiden van de SP en de P van de A om die nou, groepen te bereiken? Uh, dat is de grote vraag die hij dus blijkbaar nog niet beantwoord heeft. Kijk, gaat hij op die campagnethema's zitten van ouderen en uh, nullijn en meer geld voor de leraren? Dan wordt het een een, een kaalslag van een concurrentieslag met PvdA en eh, SP. Want als je naar die programma's kijkt... en ook naar de komende verkiezingsprogramma's... zal dat elkaar niet veel verschillen. Behalve natuurlijk dat Polen-meldpunt en de, die, die, die rare moslimhaat die hij heeft. Maar hij zal dus een, een campagnethema moeten verzinnen. En belangrijker, dat moet een positief campagnethema zijn. Want als het heeft weer u, negatief is... Heeft u een suggestie? Is, nee, het vervelende is, ik heb geen enkele suggestie... En als ik hem had, zou ik hem misschien ook niet eens vertellen. Maar tuurlijk wel. Ja, natuurlijk Dat is iets van, ja, tuurlijk ja, niet zo flauw. Ja, nee, dat zou ook flauw zijn. Nee, ik heb geen suggestie. Het is buitengewoon lastig voor hem. Want ik voorspel je dat als hij weer met een tegencampagne-thema uh, uh, komt... Hey, ik ben tegen dit, ik ben tegen dat... daar hebben mensen een beetje genoeg van. Ook bij hem. Dus hij zal iets, Heel positiefs, kritisch moeten doen. Ja, hij zal iets positiefs moeten bedenken. Laten we even naar de SP kijken. Ed Nijpels. Ja, Roemer is dus eigenlijk de grote uitdager van Mark Rutte... van uh, sommige uh, peilingen voorspellen. Nekker nekker is... Ja, ja, ze zitten heel dicht bij elkaar. Ik denk dat Roemer ook een relatief gemakkelijke campagne gaat krijgen. Samson die zal toch een beetje blijven worstelen met enerzijds een redelijke partij willen zijn. Af en toe ja willen zeggen en af en toe nee willen zeggen. En je hebt gezien waar dat soort situaties deze week ook toe leidt. En voor, voor Roemer is het buitengewoon simpel. Hij is gewoon tegen dit kabinet. Hij is tegen een aantal belangrijke maatregelen van dit kabinet. Hij kan het op een uh, plezierige manier vertellen. Hij is gisteren deze week ook weer het verhaal over uh, ja, dit Koendus-akkoord. Het Kattenbak-akkoord. ligt straks in de Kattenbak en zet er maar een houdbaarheidsdatum op. Mm. Het dus, blijft wel uh, hangen, zo'n term als het Kattenbak-akkoord. Precies, ja. En, en, en, en, en, en dat doet hij niet één keer. Hij is Het afgelopen anderhalf jaar heeft hij zich in de Tweede Kamer... Eh, tot een uitstekend debater getoond. Het is ook nog iemand die graag als oom in de familie zou hebben. Dus het ziet er van roemers. ziet het te gewoon uit. U zou er, hem ook uit. graag als oom in de familie hebben? Ja, het is een, een, een braai. Hij heeft vol, volledig verkeerde opvattingen. Ik, ik, <lacht> ik vraag hem af en toe zelfs af. Zeker als ik bijvoorbeeld zo'n irrigang hoor van de SP. Dat is een verstandige jongen. Hij heeft gewerkt bij de Nederlandse Bank... Als ik hem toen die economische onzin zie, of denk Maar toch Jongens, jullie, jongens jullie moeten weten weten, maar Emiel zou een prima oom zijn. Ik kom opgegroeid in Brabant en ik herken dat Brabants helemaal bij Emiel. Dan ga ik het toch wat moeilijker maken voor Emiel, oom Emiel. Want ja? Kijk, tot nu toe had hij het natuurlijk een beetje makkelijk... met de PVV die het kabinet steunde. En de PvdA waar je Job Cohen had, die het kabinet ook vaak steunde. Uh, nu richt Wilders zich een beetje op zijn electorale doelgroep. Maar Samsom ook. Hoe kan die... Uh, zich die twee van het lijf houden? Ja, maar ik, ik, denk, dat ik, uh, ik denk dat er een groot verschil is... Uh, tussen de achterban van de, de SP en die van uh, de, de, de PVV. Ik denk, dat, ik denk niet dat dat gewoon twee communicerende vaten zijn. Het zijn toch uh, veel meer uh, ontevreden mensen... die in de richting van de PVV gaan. Ook mensen met dat onderbuikgevoel, dat anti-islamgevoel. Later overigens blij zijn dat die rechtse angel nu uit dit kabinet is uh, gehaald, dat terzijde. Daar bent u blij uh, dus mee? Daar ben ik buitengewoon gewoon blij mee. Het rancuneuze beleid op een aantal punten... met hoog tijd had er een einde aan werd gemaakt. Dus ik vind het een zegen eh, dat we nu eh, in, in een ander politiek verband gaan opereren. Maar even terug naar Roemer. Eh, ik denk dat Roemer niet zo bang hoeft te zijn. Die PvdA die maakt die worsteling door. Dat blijft, ik, ik weet niet of u vanavond het debat heeft gezien op de tv. zeker? Je ziet dat, dat, dat Samson daar ook weer moeilijk uit zijn woorden komt... en toch onvoldoende duik weet te maken eh, dat hem of een oor is aangenaaid. Of dat hij voorkomend terecht is opgestapt. Dus Samsung moet werken aan zijn boodschap. En de PVV zit eigenlijk, denk ik, in een heel ander uh, segment van de kiezersmarkt. Dus ik denk dat uh, Roemer, als hij doorgaat op deze manier... en zo uh, blijft uitpakken tegen het kabinet op een scherpe manier... maar toch op, uh, op, op een vriendelijke manier... Uh, dan uh, geef ik hem een hele goede kans om heel hoog te scoren bij de komende verkiezingen. Uh, we hebben de pech dat onze PvdA-watcher Jan Schinkels ook nog even op vakantie is. Maar die is er de volgende keer bij. Maar misschien moeten we het dan tot slot toch ook even over de PvdA hebben. Dus Ed Nijpels zei het al, Samson moet zich... Geen oor laten aannaaien en duidelijk maken wat er nou precies gebeurd ja, is. Office, We, office. Maar mag ja. ik je één ding zeggen even, even Sam ja. uh, Het is voor de PvdA natuurlijk ook een geweldig lastig dilemma geweest... om, om voor een pakke, pakke, pakket te zijn... wat je ja. dan tijdens de verkiezingscampagne weer voor je nou, okay. voorbewerpen krijgt. Maar even de andere dingen nog hij, over. Ja. Mevrouw Sitalzing, wat had de PvdA moeten doen? Tekenen of niet tekenen? Ze hadden moeten aansluiten. Dan hadden ze hun eigen punten wat meer in het akkoord kunnen fietsen. En ze hadden zich kunnen een, een, een verantwoordelijke bestuurderspartij kunnen betonen. En daarmee kun je onderscheiden van de SP. Die kun je dan voor de voeten blijven werpen. Jullie zijn geen verantwoordelijke en dat bestuurderspartij. Ze nu niet. En dat kunnen ze nu niet. Ze zitten nu in hetzelfde kamp. En dan worden ze leeggeketen door de SP. En dat is dom. Ja, mevrouw Erty, als ja, Sapson wat meegetekend. Dat nee, in ieder geval. Als hij soms had meegetekend had hij in ieder geval kunnen zeggen uh, tijdens de hele verkiezingscampagne... ...ja, ik heb het gedaan in het landsbelang, maar Precies. er moet natuurlijk zo snel mogelijk een einde komen aan, aan die verderfde maatregelen. En, en die guts heeft hij niet gehad. Hij heeft denk ik gewoon verkeerd gehad. Oké, okay, jullie zijn het eens. Hij, hij had zich moeten aansluiten. Mev mevrouw Etty, vindt u ja, dat ook? Nee, ik weet het niet. Uh, ik, ik, ik denk als hij zich had aangesloten, had hij gewoon uh, uh, zijn kiezers uh, nu al kunnen weggeven aan, uh, aan de SP... Dus ik, ik, vind het gewoon een enorm dilemma. Ik denk dat hij misschien het initiatief had moeten nemen. Dan had het er anders uitgezien. Maar aan de andere kant denk ik ook, weet je, de PvdA zit in een positie, die kunnen het nooit goed doen. Dus wat ze ook doen, ze zitten helemaal in de. Het is niet claim. goed of het durft niet. Wat zeg je? Het is niet goed of het durft niet. Precies, in die positie zitten ze. En ja, ik heb ook naar dat debat gekeken vanavond. En ik Nieuwsuur. ben niet zo, ik ben niet zo negatief over, over Samsung. Ik vond dat hij okay, vanavond duidelijk. de televisie vrij goed deed, eerlijk gezegd. Oké, okay, duidelijk. Robert Oudkerk tenslotte, wat moet Samson doen? Nou, wat Samson moet doen is zijn politieke gevoel weer uh, hervinden. Hij uh, zit meer dan 3000 dagen in de Tweede Kamer, dus een prima politicus. En weet je, het is zo raar, hij heeft één ding gemist dat helemaal niet over de inhoud gaat. Namelijk, hij had erbij moeten zijn bij het omdraaien van het negatieve gevoel wat deze week in één klap is omgedraaid in Nederland... en iedereen opeens weer niet alleen geïnteresseerd maakt in de politiek... maar ook liefhebber van de politiek. Het stond het mooiste in het NRC vanavond. Het uitgeholde politieke middel, midden stond op... tegen de populistische irrationaliteit die het bestel al jaren gijzelt. En daar had de PvdA bij moeten zijn. Nou, bij moeten zijn. Het is, het is een, een onvergevelijke fout... dat we daar niet bij zitten. Mag ik u allen bedanken. CDA-watcher Elsbet Etty, SP-watcher... Het Nijpels, VVD-volger Shaila Citalsing, en PVV-expert Rob Oudkerk. En dan gaan we terug naar de muziek van Koning in de Dag. Naar de lievelingsmuziek van de leden van de koninklijke familie. Schrijfster Doreen Hermans, auteur van het boek... Pieter van Vollenhoven, Burger aan het Hof. Maar mevrouw Hermans, u was ook op een groot verjaardagsfeest... de gelegenheid van de 70e verjaardag van Pieter van Vollenhoven. Wie traden daar allemaal op? Uh, nou, dat was een uh, enorm, uh, enorme mengelmoes van. Um Populaire musical-artiesten en uh, klassieke piano-artiesten. Uh, het, het was een interessante avond, eigenlijk, omdat uh, daar zat ook het hele kabinet en um, uh, de hele koninklijke familie. En, uh, van koningin Beatrix is bekend dat zij niet zo heel dol is op uh, lichte muziek, en al helemaal niet op musicals. Dus het was wel grappig om dan die enorme musicals-sterren uh, uh, daar te zien optreden, zoals die. Zoals die Kleinsma, ...op wie uh, Pieter van Vollenhoven nogal dol is. Het was door elkaar een mengelmoes van uh, klassiek en licht. Pieter van Vollenhoven heeft twee smaken door elkaar... En hij is gek op musical. En dat is iets wat, uh, waar de koninklijke familie heeft aan, aan heeft moeten wennen. In welke andere opzicht heeft uh, Meester van Vollenhoofd... een nieuw leven in de brouwerij gebracht in het Koninklijk Huis? Dat een lid van het Koninklijk Huis opeens ging piano spelen op tv. Dat was de allereerste keer was bij, bij uh, Zet Geijkema... die in 1971 um, de, de nieuwjaarsconferentie hield. Dat was een enorme koep. Er was echt, heel Nederland stond stond stijf van verbazing en zeker de koninklijke familie ook. Um, ik denk dat Juliana het zeker heel leuk vond, maar in ieder geval uh, de, de oude hof, uh, de traditionele hofkliek, waaronder uh, koningin, uh, toen prinses Beatrix, uh, in ieder geval niet. En hij heeft daarna ook, ook achter de schermen, is hij, is hij behoorlijk aangepakt daarover. Uh, Meester van Vollenhoven is ook jarig maandag natuurlijk. Wat zullen we hem uh, voor muziek aanbieden, mevrouw Hermans? Nou oh ja, ik vind die mooie kerst. En dan een beetje jazz. The ladies is a camp. I get too hungry for dinner at I like the theater but never come late. I never bother with folks that I hate. That's why the lady is a travel. I like to gamble with barons and herbs. Won't go to Harlem in a and of course. Won't dish the dirt. With the rest of the girls, that's why the ladies attract. I like the cool, fresh wind in my hair. Live I hate nothing, that's why this lady is a trap. Hey, I like the crap games with parents on earth. Won't go too hard, I'll them at a girls. Won't dish the fur with the rest of the girls, not me. That's why this lady is a trap. Simone Kleinsma's uitvoering van The Lady is a Tramp... en we draaiden dat voor meester Pieter van Vollehoven die maandagjarig is. Yendi, Akili, Tanja, Murugan, Maarten Frankenhuis. Nou, elke Amsterdammer weet dat we het dan nu over Artis gaan hebben. Welkom, meneer Frankenhuis. Uh, ja. Is het wel goed? Ik bent oud-directeur van Artis... als ik u in één naam noem met een baby olifantje... een zilverruggorilla en een net overleden nijlpaard? Ja, zeer vereerd, uh, ja. Ja. Het gezelschap ja. waar, waar, nee, waar je... Tot Ik zei het al, we weten veel over artissen. Amsterdammers weten dat in elk geval. Maar bijna niemand weet nog wat er tijdens de oorlog daar allemaal gebeurde... tussen de apenrotsen en de roofdiergalerijen en de ibisfolieres en noem maar op. Want er zaten, blijkt uit uw boek, nogal wat mensen ondergedoken in het dierenpark. Hoeveel waren dat? Nou, de juiste aantallen zijn niet bekend. Maar schattingen lopen van 250 tot 300. De meeste waren jonge mannen op de vlucht voor de arbeidseinsatz, de gedwongen te werkstelling in Duitsland. Maar daar zaten ook uh, veel Joodse families, Joodse individuen, die, want het ligt natuurlijk midden in de Jodenbuurt. En op het eind van de oorlog hebben er nog twee Engelse piloten gezeten zelfs, en zelfs een Duitse deserteur gaat het verhaal. En hoe kwamen die dan bijvoorbeeld aan eten? Hoe uh, die werden verzorgd door de, meestal door de oppassers. En uh, soms waren het ook wel familieleden die voedsel achterlieten op uh, verborgen plekken tussen de struiken of zo. En dat werd dan s'nachts door de onderduikers gehaald. Maar de meeste waren toch, uh, zullen we maar zeggen, in de kost bij de dierentuin. Artis was uh, best een trek bij het Duitse leger ook, hè? daar bestaan ook foto's van. Ja. Uh, hebben die nooit een vermoeden gehad van hier zitten onderduikers? Nou, of ze vermoeden gehad hebben, weet ik niet. Maar er zijn ook wel eens uh, Duitse regisseurs in Artis geweest. Maar er is nooit echt een, een, een, een, een degelijke razzia geweest in de tuin zelf, zullen we maar zeggen. Er is ook nooit iemand Gelukkrat. opgepakt. Ja. Ja, het is allemaal goed gegaan. Uw boek heet Droom onderduiken, daar moet je even over nadenken. Want is het een sprookje, is het een droom, is het een autobiografie? Wat is het? Nee, het is, het is eigenlijk een boek uh, wat spontaan ontstaan is... Toen, uh, toen ik een boek schreef over de geschiedenis van Artis... wat nog steeds uit moet komen. Maar, uh, en dan kom je Artis in oorlogstijd... En ja, dan ga je toch eens nadenken, hoe zou het zijn als een Joods kind... Uh, van een jaar of tien in de, tijdens een razia in 1942, najaar... door de omstandigheden verzeild raakt in Artis. Hij wordt gevonden door de nachtwacht. Die zegt, nou, uh, ga jij maar even in de kelder onder het apenhuis zitten... een stookkelder en we vinden over een paar dagen wel wat. Ik leg iedere dag een pakje eten achter de deur. We kennen elkaar niet, we hebben elkaar niet gezien, maar we vinden wel wat. Dan wordt er niks voor dat kind gevonden. En dan gaat zo'n kind en dat die begint te zwerven door die kelders en de kruipruimtes, door het apenhuis, vogelhuis, reptielenhuis en tenslotte door de hele tuin. Overdag kijkt hij door de ventilatieopeningen, hoort en ziet alles, maar niemand ziet en hoort hem. En dan begint zo'n kind een eigen fantasiewereld op te bouwen. Dat doen kinderen, ik heb dat gecheckt. Het op het met beelden met ja. orang-outans. Ja, hij sluit vriendschappen met allerlei beelden, met dieren, met een enkele dat is een boom. Mooi verhaal. Die entertainen hem, die troosten hem als hij eenzaam is en verdrietig. En Ontwerpen zelfs nog een lesprogramma. Omdat ze weten ze alle vinden dat hij zo achterraakt op school. Om het nog spannender te maken, op een bepaald moment ontdekt het jongetje. Alfred Hiers heet het jongetje in het boek... Ja. Uh, dat de uh, ja, oppasser die hem, die hem beschermt. die hem eten geeft en alles. Uh, meneer chef, lid van de NSB is. Is dat echt gebeurd? Mensen die daar werkten. die fout waren, zeg maar in er de zijn, oorlog. Ja. En toch hebben geholpen? Uh, er zijn drie. Uh, drie zijn er fout geweest. Uh, uit het restaurant, één van het kantoor. En, maar die hadden verder in de tuin niks te zoeken. Maar er was ook iemand van de afdeling beplantingen. Die heeft nog dienst genomen bij de Waffen-SS. Ik meen bij de SS-divisie. Wiking is die uiteindelijk terechtgekomen. Maar die heeft, voordat hij vertrok, heeft die gezegd... Uh, uh, wees niet bang, ik zal jullie niet verraden. Want in feite wist natuurlijk iedereen dat er onderduikers in ja, ja. de tuin zaten. En uh, deze man, volgens de verhalen... Is hij ook naar het Oostfront getrokken en zullen we maar zeggen, gebleven in het land van zijn keuze? En, heeft niet en is niet doorgeslagen? Uh, nee, is niet daar is nooit iemand verraden. En wisten de onderduikers het van elkaar dat het er zoveel waren? Uh, nee, de onderduikers uh, wisten dat ook niet van elkaar. Wel de, de medewerkers die de leeftijd hadden om opgeroepen te worden voor de arbeidseinsatz. En die zaten dan s'avonds, uh, s'nachts uh, bij elkaar in feite. In, op de hooizolder boven de roofdiergalerij... daar was een enorme kamer met zelfs elektrisch licht. En die zaten daar de hele nacht zaten die daar te kaarten. En, uh, maar er waren dus onderduikers die na de oorlog... Uh, tot een verbazing hoorden dat kennissen... een paar dierverblijven verderop hadden gezeten... maar dat nooit van elkaar hadden En dat hadden hebben ze na de bevrijding pas Naar op dat de jij ook een aard is. Precies, na de bevrijding hoorde men dat pas. Het jongetje is dus denkbeeldig, Alfred Heersch... maar ja. u heeft zelf als klein Joods jongetje ook ondergedoken gezeten, alleen in het oosten van het land. Ja, en als baby. En als baby. Maar ja, zit, zitten er toch autobiografische verhalen in? Daar zit wat autobiografisch in, maar ik was drie jaar toen de oorlog werd afgelopen. Het is negen, meen Het is negen en, uh, toen het begon. En ja, dan heb je geen wezenlijke herinneringen meer. Maar er is mij ontzettend veel verteld door mijn onderduikouders en mijn ouders. En uh, ja, zo zijn daar toch ongemerkt een aantal autobiografische ja, zaken in verweven. Nou, het zijn allemaal hele prachtige verhalen... vooral die gesprekken met de dieren... maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Maar nou, laat ik in elk geval één verhaal vragen. Het verhaal van de twee varkens op de kinderboerderij van arts, die opeens uh, verdwijnen. Ja... Ja, dat is, een, dat is een heel bijzonder verhaal. Want dat was al heel lang bekend... Eh, bij ieder rondleiding over het thema Artis in de Oorlog. Daar kwamen we altijd... als we dan in de buurt van de kinderboerderij kwamen... dan werd even dat varken gememoreerd... wat in de hongerwinter geslacht is. En wij wisten daar verder ook helemaal niets van. Dat was natuurlijk ook niet zo belangrijk. Want je kunt je voorstellen... dat geen enkel beest in Artis ooit zo'n goed doel gediend heeft... als een geslachtvark in de hongerwinter. Maar... Um, uh, we hadden eigenlijk al helemaal opgegeven... dat we daar ooit iets van zouden horen. Totdat een uh, enkele maanden voordat ik met pensioen ging... toen belde een meneer mij op en zei... die zeide, meneer, uh, wij willen nog heel graag een verhaal kwijt... namens mijn vader, die erg ziek is... maar er zit hem nog iets vreselijk dwars. Dat ik zei, varken. Ik zei, waar gaat het over? Het varken. Ik zeg meneer, als u belooft mij alles te vertellen... zal ik er niet alsnog een politiezaak van maken. <laughs> en... Uh, en toen, uh, toen is hij met zijn zuster gekomen, sloot met een, samen zwederig, uh, en heeft een Sloot hij zijn de, de deur achter mij en heeft dat ja, hele verhaal verteld. En dan krijg je dus een verhaal van twee broodmagere, hongerige jongens die, die doen, met een uh, chloroform en een mes dachten, en een hamer en een varken. knijpkat daar binnenkomen. En dan zo'n varken om zeep helpen met veel moeite. Ik dank u, ja. voor, ik dank u voor uw komst. Ja. Maarten Frank enijs en veel succes met uw uh, boek Droom onder de hek. Dank u wel. En uh, dan gaan we naar uh, scenario-schrijver Thomas Ross... scenario-schrijver van onder meer de televisieserie Bernard's Schafuit van Oranje. Dus logische vraag, Thomas. Van welke muziek hield Prins Bernard? Nou, dat weten we niet helemaal. Maar één ding weet ik zeker. Want hij was een goede vriend van Freddy Heineken. Ja. En, en van Freddy welke He muziek hield Freddy Heineken? En Freddy Heineken hield erg van Frank Sinatra. En we weten ook dat de prins heel boos is geworden... omdat Freddy Heineken hem had beloofd dat Frank Sinatra... Uh, ...privé zou optreden voor beide heren. En dat is niet gebeurd, dat is ook helemaal Sinatra. Maar ook dat ze beide later naar een concert van Sinatra zijn geweest... Uh, ...in New York. En, uh, nou ja, het ligt voor de hand. Prins Bernhard een beetje kennende. Dat zijn lievelingsnummer zou zijn geweest... ...I did it my way. is ja, dat, dat zou ik ook best wel kunnen. Zullen we die maar draaien, Thomas? Dat lijkt me heel goed. Sinatra.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 is 5 voor 12. Het Koning in de dag sportjournaal met Gerard Roijakkers. Vandaag ringsteken. Ja, want met het morgen vertelt u deze dagen alles over de geschiedenis van de oud-Hollandse volksspelen... ...waaraan de koningin en haar familie op 30 april weer mogen meedoen. Gisteren behandelden we het koekhappen en vanavond is het ringsteken. Gerard Royakkers, goedenavond. Goedenavond. Wanneer is dat uh, spel ontstaan, dat ringsteken? Ja, het is een heel oud spel. In ieder geval al in de middeleeuwen. Je zou uh, verwachten dat het een soort populaire variant is van de riddertoernooien... ...waarbij met een lans te paard tegenstander uit het gewit moet worden. En in dit geval gaat het er dan om, om een lans door een ring te steken. Uh -huh. Maar eigenlijk weten we niet helemaal precies waar het vandaan komt. En in de wereld van de folklore is het dan zo. Er zijn er twee verklaringsmodellen. Of, wanneer het herrie maakt, is het bedoeld... Uh, ...is het ontstaan om geesten, boze geesten, te verjagen. En in alle andere gevallen is het een vruchtbaarheidsachtergrond, symboliek. En dat zou bij het ring steken heel goed kunnen. En er zijn ook allerlei theorieën... over een vruchtbaarheidsachtergrond bij dat ringsteken. Want alles wat langer dan breed is... wordt in de folklorewereld als vallies omschreven. Uh, de meeste van dit soort oud spelen... kennen veel varianten. Uh, wat is nou de meest traditionele... middeleeuwse vorm van ringsteken... in Nederland? Nou, als je dat wilt zien, dan moet je in Zeeland zijn. Want dat wordt op een dravend paard... een Zeeuws trekpaard, wordt daar ring gestoken. Bijvoorbeeld in Middelburg... In Noord-Holland en Friesland geeft men de voorkeur om met uh, een open ringen te steken. Maar als je uh, op Koninginnendag uh, bijvoorbeeld in Ouderkerk aan de Amstel bent... dan kun je zien dat er een moderne variant is, namelijk het ringsteken vanuit de auto of een motor zonder zijspan wel te verstaan. En de bijrijder, staat er nog bij, die mag de ring steken. En bij de auto's is een open dak, leidt tot disqualificatie. Dus dat zijn de moderne trekpaarden die in Ouderkerk aan de Amstel worden ingezet bij het ringsteken. Nou, ik heb het gevoel dat ik alles van dit oude ritueel weet nu. Wat, wat gaan we morgen doen, meneer Rojakkers? Uh, morgen gaan we zaklopen. En morgen wordt het oog gepresenteerd door John Jansen van Galen. Ik wens u een goede zondag en alvast een prachtige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 Dit is Radio 1.